Islo Thomassen met het NOS-journaal. Rusland is bezig met raketaanvallen op Oekraïne. Volgens de Oekraïense minister voor Energie... hebben de Russen de elektriciteitsnetwerken als doelwit. Uit voorzorg is de elektriciteit in delen van het land uitgeschakeld... onder meer in de hoofdstad Kiev. Over de schade is nog niet veel bekend. Wel zouden twee gebouwen in brand zijn gevlogen. Bij een Israëlische aanval op een wooncomplex in Beit Lahia in het noorden van Gaza zijn tientallen slachtoffers gevallen. Het zijn volgens persbureau Reuters doden en gewonden. Er zouden nog zo'n 70 tot 100 mensen in het pand hebben gewoond. Palestijnen die op de vlucht zijn. Israël heeft nog niet gereageerd. Het land zegt in Noord-Gaza bezig te zijn met een grootscheepse aanval... omdat Hamas zou proberen zich te hergroeperen. Volgens het Israëlische leger is bij gevechten in Noord-Gaza... opnieuw een Israëlische militair omgekomen. In een hotelkamer in Schiedam is vannacht iemand neergeschoten. De politie heeft drie mannen die in de kamer waren aangehouden. De gewonde is naar het ziekenhuis gebracht. Wat de relatie tussen het slachtoffer en de mannen is, is nog onduidelijk. Voor zover bekend waren er geen gevolgen voor de andere hotelgasten. Bij Moordrecht zijn twee niet-ontplofte Tweede Wereldoorlogbommen onschadelijk gemaakt... De explosieve opruimingsdienst Defensie heeft het ontstekingsmechanisme verwijderd. De 500 ponders werden afgelopen zomer gevonden bij werkzaamheden aan de A20 in Zuid-Holland. Vanwege de operatie moesten honderden omwonenden verplicht binnenblijven. En de snelweg A20 was een tijdje dicht, maar die is inmiddels weer open.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 Denk aan de buren, ja, zuster, nee, zuster. Zijn hielden een buren? Ja, zuster, nee, zuster. Laten we allemaal doen wat we willen, zonder te schreeuwen en zonder te gillen.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 Het komen nu weer een hoop mooie oud-Hollandstalige muziek. En de eerstvolgende dame heet officieel toen ze geboren werd... Willy Albertina Verbrugge. Geboren in Amsterdam op 3 februari 1945. De Nederlandse zangeres en actrice. En ze is de dochter van Karel Verbrugge. En die kennen we allemaal als uh, toen de tijd de zanger Willy Alberti. Nou, zij is ook beroemd geworden onder diezelfde achternaam... We hebben het over Willeke Alberti. Werd geboren als eerste kind van zanger Willy Alberti... en uh, Hendrika Gertruide kuiper En ze groeide op in het naoorlogse Amsterdam... maar bracht ook een groot deel uh, van haar uh, leven... jeugd door bij de grootouders in uh, Arnhem. En we kennen haar allemaal. Ze zingt nog steeds een deutje mee. Ze is al wat ouder, maar uh, de stem doet het nog steeds. Op, veer, op uh, 14, wat zeg ik, op 11 jaar geleden debuteerde ze in de musical Duel om Barbara. Haar eerste plaatje dateerde alweer uit 1958... Met de Zeg papi, ik wilde u vragen. En Alberti zong erop een duet met haar vader. En in 1963 verscheen haar eerste hit Spiegelbelt. Dat was goed voor een gouden plaat. U hoort er nu, Willeke Alberti, zonder haar vader. Willeke Alberti met De Winter Was Lang. De winter was lang. De man. Al denk ik soms dat je enkels kelder kan Dat was de familie Verbrugge, oftewel uh, Willy en Willeke Alberti. Vader en dochter, Het allemaal leuke liedjes. U horen ze met Omdat ik zoveel van je hou. En daarvoor niemand laat zijn eigen kind alleen. En de volgende dame was Adele Maria Hammeetman, Beter bekend als Adele Bloemendaal. Geboren in Amsterdam op 11 januari 1933. En al daar overleden op 21 januari 2017. Als een Nederlandse actrice, cabaretier en zangeres. En afhankelijk trad ze op onder haar eigen naam Adelle Hamedman... en later ook nog korte tijd als Adella Hamee. Bloemendaal was de naam van haar eerste echtgenoot... en die heeft ze toen aangenomen, Adelle Bloemendaal. En Bloemendaal werd door velen gezien als een vrijgevochten vrouw. Ze was een comedian die vrijwel alle facetten van het theatervak beheerste. En ze stond bekend om haar lacht, nasale stemgeluid... en haar correcte, haar correcte dictie. Ja, die heb ik dus niet, maar u hoort er nu... Delle Bloemendaal, samen met Piet en Leen. Het zal je kind maar wezen. Hey, jeugd van Nederland, denk nou niet dat je jullie lekkertjes spannen. Als je je eigen in de spiegel ziet, dan moet je toch erkennen. Het zal je kind maar wezen. Ja, ja, ja, ja. Het zal je kind maar wezen. Ja, yeah, ja. Yeah.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 ja, en zo is het. En al ga je er op je hoofd staan, zo blijft het. Als je voor een dimmietje in de weg bent gelegd, zou je nooit een pels dragen. Dat is gek. En als je een kind bent, dan zou je je nooit een caviar verslikken. En doe dan maar geen moeite meer. Wees verstandig, want het blijft zo. Zo is het. I'll chew for a little for a but Jans, samen met de Le Cigallas, met de mooie meisjes. En daarvoor horen we Louis Davis met Als je voor een dubbeltje geboren bent. En de volgende artiest, die heeft in Zandvoort gewoond, vlak voor zijn dood, de laatste maanden van zijn leven. Woonde hij alleen in een flat in Zandvoort, waar hij in 1959 zelfmoord pleegde. Hij werd begraven op de Oude Algemene Begraafplaats in Doorn, graf S37, naast zijn eerste vrouw. Zijn biograaf, H.P. van der Aardwerk, schreef in 1950. Later over eeuwen, wanneer uh, al lang tot historie is vergaan, deze persoon is het uh, erkentelijk nageslag, bedevaarten naar zijn praalgraf onderneemt. En werkelijkheid in werkelijkheid uh, rust, uh, de man in een eenvoudig grafje op een niet meer in gebruik zijnde begraafplaats. En we hebben het over niemand minder dan uh, Lou Bandy. En u hoort hem nu niet, maar wel uh, een nummer wat eigenlijk oorspronkelijk voor hem is, maar dit keer gezongen door uh, Willy Alberti. Breng een aapje, voor me mee. Luister prima. Beste Lou, breng een hapje voor me mee. Goeie reis, al rust, al nou dan weer. Als... Is she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 Dat was uh, Duo Kars met Vlinder. Een plaat die, uh, hoorde ik, uh, erg vaak gedraaid wordt op uh, begrafenissen en uh, ja, crematies. Duo Kars met Vlinder. En daarvoor hoorde u de uh, Heikrekels, moet ik zeggen. Met Waarom heb je mij laten staan? En de volgende formatie hier in Zandvoort uit Zandvoort zijn Ellie en Rickert. Nederlands echtpaar dat voornamelijk christelijke liedjes zingt. Bestaande uit uh, Ellie Zuiderveld-Niemann en Rickert Zuiderveld. Binnen Christelijk Nederland zijn ze vooral bekend door hun kinderliedjes. En daarnaast heeft het koppel een uitgebreid oeuvre aan liedjes voor volwassenen. En ik heb zo'n kindernummer uitge uitgezocht, gevonden, laat ik het zo zeggen, op zolder bij Kordraaier. Het is uh, Ellie en Rickert met Kaugenballenboom. Luistert u maar. Midden in het tuintje van mijn oude malle oom, staat een kaugenballenboom. een echte kaugenballenboom zijn ballen voor een stuiver en een cent. Die zie je zomaar zitten als je uitgeslapen bent. Ze vallen met ze alle uit de takken van de boom. Midden in het tuintje van mijn oom. En elke zondag.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 Ja, dan nou moet ik even iets goed maken, dank u wel. Dan moet ik even iets goed maken, mensen. Ik zei net, ik zei net, uh, Hollanders geven zich niet bloot, maar dat moet u niet al te letterlijk nemen, want u weet, wij hebben op het doorblik in Nederland een strandje van rien du tout. Dit is de tango van het blote kontje. <lacht> dit is de tango van het poedelnaakte strand. Mevrouw de Wit is net zo poedel als de hondje. Hier in dit grote blote hemelbed van zand...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 Zeg Jules, wou jij laatst niet eens zweet. waarom zijn de zeeën zo diep? Nou kijk eens, dat komt van het wad, dat eerst enkel ijs was maar later. Verwarmd door de zon, van de berg naar beneden liep, daarom zijn de zeeën zo diep.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 Zeg veel wat jij laatst het eens weet. waarom zijn de mensen zo moe? Wie in het arbeidsproces is betrokken, die werkt zich gemenelijk te pokken. Waarna hij dan s'avonds het nieuws krijgt en brandpunt toe, daar.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 opvoering van uh, Toon Hermans. En ik vond hem heel leuk. Hij duurt zeven minuten. Te lang om uh, voor u te draaien, maar uh, ik denk ik pak er toch een klein stukje uit. Zie je van antwoord. De volgende artiest is uh, geboren als Adrianus Marines roepnaam Adrie Kivon. Geboren in Rotterdam op 20 februari 1947. Is een Nederlandse komiek, revueartiest, zanger, acteur, regisseur presentator, tekstschrijver en programmamaker... het Algemeen Dagblad noemde hem in 2017... ruim een halve eeuw Nederlands grootste volkskomiek. En van de week heb ik uh, een paar uh, sketches van de man gezien. We hebben het over niemand minder dan André van Duyt. Waarschijnlijk had u dat al door. Met uh, Frans van Duschoten en uh, Corrie van Gorp. Een stukje van uh, televisie wat tegenwoordig niet meer gemaakt wordt... maar dat was toch echt leuk. Dat was echt, ja, dat was gewoon leuke televisievermaak. André van Duinen is altijd erg grappig geweest. En nog steeds trouwens hoor. Maar hij kon ook zingen. En u hoort hem nu. Behalve zijn carnavalsnummers heeft hij ook een paar gewone algemene nummers gezongen. Hier hoort u hem André van Duinen met Hoe je heten ben ik vergeten. Hoe je heten ben ik vergeten. Nee, ik zou het echt niet meer weten. Ik ben totaal vergeten hoe je heten. Sonja, Anja, Corby of Corby. Ik weet niet eens je voornaam. Ik ben totaal vergeten hoef je heet. Ik weet niet wat ik nu moet beginnen. Ik loop de hele dag te verzinnen. Ik ben totaal vergeten of je heet. Ik heb het op een briefje geschreven, maar ik weet niet waar dat is gebleven. Ik ben totaal vergeten of je heet. Het was dacht ik, kinderen. Dan in het zweet. Nu na jaren denk ik nog aan je, maar ik weet niet meer hoe je heet. Hoe je heet, ben ik vergeten. Nee, ik zou het echt niet meer weten. Ben totaal vergeten hoe je heet. Ik heb alleen je ogen onthouden, want dat waren prachtige blauwe. Ben totaal vergeten. Ik heb gezocht in namenregister. Bij elke naam riep ik, ja, dat is toch Ik ben totaal vergeten hoe of je heette. Niemand die jouw naam kan vertellen. Ik heb met 008 zitten bellen. Maar die wisten ook niet hoe of je heet. Hoe je heet, het, ben ik vergeten. Mee. En totaal vergeten, hoe of je heet Joyce, Bernadette, Jeannette, Félix, Simone, Girardine Peppy, Jean, Corinne, Charmaine Josephine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 Nee, Zandvoort met Moeder, ik ben zo bang. En daarvoor horen u een opname met 1973... Nico Haak en de Paniekzaaiers met uh, Lillen. En tot zover ook uh, deze uitzending van Zandvoort uit Zandvoort. Als u het programma gemist heeft... iedere zaterdag tussen 1 en 2 wordt het programma herhaald. En natuurlijk op zondag tussen 9 en 10... zijn we er weer met een nieuwe aflevering van Zandvoort uit Zandvoort. Ik bedank nog even kort voor het beschikbaar stellen van al deze mooie oud-Hollandstalige muziek. En ik laat u achter met een artiest die u dus straks ook al gehoord heeft woonde zijn laatste maanden van zijn leven hier in Zandvoort. We hebben het over Lou Bandy, en hij zingt een nummer wat hij gemaakt heeft. Een opname uit 1946. Er is een tijd van komen en natuurlijk een tijd van gaan. Ik zeg tot ziens en een fijne zondag. Men hoeft niet altijd rijk te zijn om zich te amuseren. Want van een opgewekt humeur kan in profiteren. Het programma van deze avond biedt u heel wat leuke dingen. Maar als we straks uitgaan, dan hoort men elkeen zingen. Er is een tijd van komen, er is een tijd van gaan. Het klokje van gehoorzaamheid zal altijd blijven slaan. Dus geef elkaar een hand en geef elkaar een zoen. Geen mens garandeert of je het morgen nog kunt doen. Er is een tijd van komen, er is een tijd van Klokje van voorten mee zal altijd blijven slaan.